Voor de tweede keer. Voor de tweede keer. Ja, de vorige keer beviel me uitstekend, Dus ja. we gaan weer een ja, feestje. Van we een... een feestje. En we hebben geweldige gasten ja. vandaag. Maar eventjes eer zeggen wie, wie hier nu uitgebreid koffie aan het schenken is. Ja, Yvonne Roosendaal. Die is voor een hele grote club. Ik denk wel. 20 man hebben we inmiddels binnen. Dat is een unicum.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 Vol programma, ja, daarom gaan we nu uh, vast met muziek. de muziekje en ja? uh, daarna gaan we met jou Bond praten. Uh, we hebben een muziekje voor hem uitgekozen om uh, te kijken wat zijn functiebeschrijving ja, is. Jij, jij wilde echt een mooie CDA liedje hebben. Uh, ja, ja nee, nee, ik vind dat het ook een functiebeschrijving voor gedeputeerd is. Ja. Zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder. Jaaf.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 Moet u weten, we zijn allemaal samen. Zin, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zin, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zin, vecht,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 Zo zijn wij niet geboren. We zien weg. Degene in het witte licht, voor degene die weet we komen samen.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 Dank u wel. Goed, stukje muziek en uh, wij hebben daarvoor gekozen: The Old Fashioned Way van Charles Navour. Dance in the old fashioned way. Won't you stay in my arms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 waar waarin wordt ingegaan op dat het hele goede mogelijkheden is biedt bij grote populaties. Daar is onderzoek naar gedaan, uh, maar in praktijkgevallen. En het blijkt goed te werken. In het verleden is natuurlijk veel hijs uh, geweest, vooral omdat het in het milieu terecht kan komen. Maar men heeft nu andere stoffen die toch eigenlijk anders werken en het milieu niet belasten. En men ja. uh, ziet daar eens goede mogelijkheden En dat rapport ha, is meegenomen. Harry, even bij interruptie. Uh, als je er een hek om zet, ja. en ze kunnen er niet meer uit, maar je vermindert de populatie niet. Krijg je niet Oostvaarders Plassen?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 Maar je zou nu ook een beslissing kunnen nemen. zeggen ik het overal hekken, behalve aan de zeekant. Nou, dan zullen al die dieren misschien toch de strand op trekken. Daar kan je best wat aan doen. Die kan je wegvangen.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 Op de manier zoals Seven het Alterra-rapport Mag ik daar wat over zeggen? Ja. Anticonceptie, wat ik begrijp is dat het heel moeilijk is om wilde dieren de uh, anticonceptie toe te passen. Ja. Omdat je niet weet wie je al gehad hebt en wie niet. Ja, die, dat, dat is bekend. Er is onderzoek aan, naar praktische gevallen in het buitenland door Alterra, dus onlangs. En daar blijkt dat ze dieren dan met darts kunnen uh, beschieten dat ze dus die, dat spul daar binnen krijgen. Ja. En daarnaast kunnen ze dan merken, uh, dan weten ze welke ze gehad hebben. Maar dat bleek toch dus eigenlijk... Ja, dus als je, een... je gaat met een soort paintball ja, klopt. een en, vlekje... Ja, is dus dus... een methode. Er zijn verschillende dingen onderzocht. Eén werkt u beter dan de ander, dat was ook onderzoek. Maar als je een deel van de populatie uh, zou doen, zo'n 5%, dan heb je een aanzienlijke reductie dan wel een stabilisatie. Maar dat, het is maar een voorstel, want het is dat natuurlijk moet. Of je die kant op wil, want wat Bramboek zegt... je kan zijn populatie ook laten gaan... en dan krijg je natuurlijk natuurlijke dynamiek... en misschien zit je al richting een stabilisatie binnen een paar jaar. Dus het is ja. doodzonde om nu te gaan afschieten... terwijl je de kans hebt om juist een verder onderzoek te doen. Dus daar geloven jullie ook echt in, in die stabilisatie? Is dat ook, ja. uh, is dat ook uh, in andere gebieden ook al bekend... dat dat met Damherter zo, uh, zo gaat gebeuren? Er, of is dit wereldwijd bijna nou, een... Er dus zijn één gebied in Duitsland waar het uh, waar, waar wel op... maar dat was een veel schraler gebied nog dan ja. dit. Uh -huh.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 Dus we stoppen met beheer, want dat is nergens voor nodig. Ja. Ik heb nog één vraagje over damherten, dat houdt me steeds bezig. Hoe zijn die beesten in godsnaam hier terechtgekomen? Ooit, uh, ooit uitgezet is het verhaal, een uh, aantal, vijf stuks of zo. Ontsnapt, ja? uitgezet. O, ontsnapt ja, wat, is, uitgezet. Is het uitgezet of ontsnapt? Het zijn natuurlijk geen Dus ze hoor je natuurlijk ook wel thuis eigenlijk, als je er uh -huh. verder terug gaat in de tijd. Uh, maar ze zijn waarschijnlijk uitgezet, maar goed. dat... dat Moet dat, je, wel dat, je wel heel ver weg terug gaan hoor, Harry, want het was lang. Nou, we ja, nou, Ze zijn toen nog, nou ja, ze zijn al heel lang in Nederland, maar misschien niet in de duinen, maar. Nee.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 Het moet een keer gaan gebeuren. Ik zou een safari bus gaan huren. <laughs> en s'avonds om 11 uur door Zandvoort rijden. Exact. Nou, dan kun je hele leuke dingen dan, zien. Uh, de, de hoge hekken rond de tuintjes in plaats ja. van rond de duinen. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. goed. Maar ja. dat, is, uh, dat is voorbij. Nou, we hebben een nieuwe gast. Bruno Bouwberg-Wilsum. Uh, bent, u bent van de oudere partij in de provincie. Heel erg welkom. Ja, niet alleen van de provincie, maar ook zelfs van uh, Zandvoort. Hè? Ja, ook Zandvoort. Ik ben ook raadslid, Zandvoort. En raadslid hier voor de oudere partij Zandvoort. Ja.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 Ja. Als, als tussenlaag, eh, ja. waarbij eh, de, de heer Bond gaf dat ook zo even aan, wat de provincie kan doen. Hè. De, als de gemeentes er niet uitkomen, en er zijn zaken van, van bovengemeentelijk lokaal belang. Nou, dan kan de provincie daar eh, zeg maar nou juist zorgen voor eh, een, impu, een impuls dat dat ja. bespreekbaar wordt en dat er dan oplossingen komen. Voordat u helemaal, uh, al helemaal in de startblokken staat, wil ik toch nog even onze andere gasten aankondigen. Bram Verlieren, die was er net ook uh, al bij.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 ingezien van wat het toerisme ons allemaal hier in de provincie Noord-Holland brengt.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 En ja, hetzelfde overgezien Haarlem speelde ook met de Spanenpassage voor het hoogwaardig openbaar vervoer waar we daar willen hebben. Het en het geen... is natuurlijk van belang dat je het hoogwaardig openbaar vervoer faciliteert. Want dat maakt dat je namelijk wat meer mensen aan hè, de, de, de, de, de groei van het verkeer kunt onttrekken. Laten we wel wezen, het, het, het autoverkeer groeit nog tot en met 20, 2020 met 20 procent. Ja. Wat, uh, wat is de oplossing uh, voor de, uh, de Oost-West-verbinding voor Zandvoort? Uh, nou ja, ik, ik moet zeggen, dat ik, ik kom hier uit om. Een... En ik vond het altijd wel al raar dat de zeeweg eigenlijk een beetje in het niets lijkt te beginnen soms. Dus ja, ja. Eh, ik kan me echt wel iets voorstellen bij eh, het versterken van de verbinding naar Haarlem. Uh, en, en wat dus, zou daar een oplossing voor kunnen zijn? Nou ja, de, ik, ik, vrees, eh, ik vrees, dat is eh, ook door eh, ja Bond gezegd in de, de eerdere interview, dat op het moment dat je kijkt naar knelpunten, en dan moet ik ook gewoon eerlijk zijn eh, in, in de rest van de provincie, dan uh, moet ik nog zien dat die heel erg hoog op de prioriteitenlijst uh, terecht komt ja, ja. uiteindelijk. Maar eh,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 geïnvesteerd worden in die weginfrastructuur voor het interregionale verkeer, wat niet bestemmingsverkeer is, maar doorgaand verkeer. Okay. Maar dan kies de Partij voor de Dier bij voorkeur voor te investeren in uh, openbaar vervoer, okay, dus om ja. die boel echt vlot te trekken en zoveel mogelijk ook openbaar aantrekkelijker te maken om juist mensen te verleiden uit de auto te komen, want in verband met de milieubelasting ja. is dat toch echt ja. wel uh, prioriteit. We, hebben nog, uh, we zijn eigenlijk bijna aan het einde. Nog één zin over de zorg. Uh, misschien Bram, begin jij eens met uh, wat je wil zeggen, kwijt over de zorg? De zorg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 Ja. Als je het aantrekkelijk maakt voor ouderen. Ja. En daar kunnen dan starters of jongere gezinnen, die kunnen daarin wonen. Uh, ja. ja. ja. Helaas gezien de tijd moet het uh, hier gaan afsluiten Richard. Ja. Het eerste uur van uh, de morgen. Wat? Beide heren bedankt voor jullie uh, toelichting en visie op datgene wat op provinciaal niveau uh, kan gebeuren. Graag gedaan. En misschien leuk om te vermelden, blijf uh, luisteren. Want uh, na het nieuws hebben we de burgemeester met belangrijke mededelingen. Ja.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 Het toestel kan 50 mensen meenemen naar Nederland. 77 mensen hebben zich gemeld bij de ambassade in Libië. 20 van hen ze willen zo snel mogelijk het land verlaten. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegtuig weer naar Nederland gaat. Blijf zo lang mogelijk in Tripoli om zoveel mogelijk mensen de kans te geven Libië te verlaten. Afgelopen dinsdagnacht nacht landde een eerste militaire vliegtuig met evacuees in Eindhoven.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 In Christchurch in Nieuw-Zeeland is de afgelopen 24 uur niemand meer levend onder het puin vandaan gehaald. Na de aardbeving van dinsdag staat het dodental nu op 98. Er worden nog ruim 200 mensen vermist. Buitenlandse reddingswerkers helpen mee met zoeken. Er zijn team zet onder meer Amerika, Groot-Brittannië en Japan. Het is gevaarlijk werk. Veel gebouwen in Christchurch zijn door de schok instabiel.